Doordat de hypotheekrente aftrekbaar is, kunnen mensen duurdere huizen kopen. Bovendien lopen de Nederlandse banken volgens de IMF-economen... door de hoge gezamenlijke hypotheekschuld te veel risico's. In een rapport over de Nederlandse economie adviseert het IMF daarom... de mogelijkheden om de rente af te trekken op den duur helemaal af te schaffen. Minister Donner scherpt de eisen voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit verder aan. Hij wil dat iedereen die tot Nederlanden naturaliseert zijn oude nationaliteit opgeeft...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 De Syrische vice-president Shara heeft gezegd dat president Assad... in de komende dagen belangrijke mededelingen zal doen. En die zullen het land plezier doen, kondigde hij aan. In Syrië wordt al twee weken gedemonstreerd tegen het bewind van Assad... en nog nooit in zijn elfjarige bewind heeft hij zoveel tegenstand gehad van de oppositie. Ook vandaag komen er weer berichten over botsingen... tussen demonstranten en politie en leger. Een ooggetuige in de zuidelijke stad Daraa... meldt dat veiligheidstroepen traangasgranaten hebben afgevuurd op duizenden betogers... Ook zou door de ordertroepen in de lucht zijn geschoten. In Duitsland is een arts veroordeeld tot vier jaar cel, wegens medische blunders. De zaak wordt gezien als een van de grootste medische schandalen in de Duitse geschiedenis. Vier van zijn patiënten overleden door zijn onkunde en twintig hielden daar blijvend letsel aan over. Tijdens het proces werden tal van schokkende voorbeelden gegeven. Zo gebruikte de dokter citroensap om te desinfecteren.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 Morgen veel zon en met 11 tot 16 graden een paar graden warmer dan vandaag. Namorgen meer bewolking en af en toe regen. ANRB, ah, nee, verkeersinformatie. Er staat in totaal nog ruim 100 kilometer fieden. Het neemt wel geleidelijk aan wat af, maar toch zijn er nog aardig wat problemen. Zo, u hoort het al in het nieuws, er zijn er problemen op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Er staat tussen Amersfoort-Noord en de Afrit Soest 8 kilometer fieden na een ongeluk met een vrachtwagen. De hoofdrijbaan is dicht. Inmiddels kunt u wel weer via de parallelbaan rijden. Omrijden dat kunt u beter niet vanaf laken over de A28. Daar kom ik zo op, want op de A28 richting Utrecht is zojuist een ongeluk gebeurd. De A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Leidsendam en Dorp, 7 kilometer. Na een ongeluk aan de andere kant. Er staat tussen Roelovarensveen en Soetwouden Rijndijk, 7 kilometer richting Den Haag. De rechte rijstrook is dicht. Dan de A7, Zaandam, richting Den Oever, bij Hoorn Noord, 5 kilometer. Na een ongeluk is de afrit Hoorn Noord dicht. Dan de A28, van Amersfoort naar Utrecht, tussen de afrit Maarn en de Uithof, 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht.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 Ze roepen hen op Gaddafi te laten vallen voordat het te laat is. Correspondent Frank Renaud in Parijs. Frank, is dit een beetje een soort van diplomatiek spoor naast het militaire spoor?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 om een nieuw bewind aan de macht te krijgen. Nou, je kunt het wenden of keren zoals je het wilt... maar dat is toch min of meer een verkapte oproep aan het Libische volk... om gewoon in opstand te komen. Ja, en dat past ook wel een beetje bij die eerdere erkenning van Sarkozy... Uh, die, die de raad van de opstandelingen in, in Benghazi erkende. Ja, maar het wordt als optie. Deze uh, brief ook genoemd inderdaad om met die uh, overgangsraad, hè, dat gebundelde verzet in Benghazi, om daar steun aan te geven. Dat wordt Libiërs gevraagd dat te doen inderdaad. En dat is inderdaad wat Sarkozy als eerste wereldleider deed. Het verzet in Libië erkennen als de wettelijke vertegenwoordiger van het volk en daarmee inderdaad Gaddafi afvallen. Ja, nee, heeft die oproep nu aan, aan de inwoners van Tripoli en de aanhangers van Gaddafi. Heeft dat ook te maken met de top die uh, morgen in Londen wordt gehouden van landen die aan de missie in Libië meedoen? Ja, want die top die staat in het teken van de nieuwe politieke toekomst van Libië. Dat staat ook heel duidelijk in dat statement van Sarkozy en Cameron. Het gaat over de politieke richting die het land moet uh, ingaan... na de militaire aanvallen die nu nog plaats hebben. Er wordt gedebatteerd in Londen straks hoe het volk geholpen kan worden... om een nieuwe toekomst op te bouwen. En in dat kader moeten we deze brief ook plaatsen inderdaad, van Sarkozy en Cameron. Want met name de Franse president Sarkozy vindt heel erg... dat als het om de politieke toekomst van Libië gaat... dat politici daarover moeten beslissen... En militaire aanvallen, oké, okay, daar wil hij de NAVO wel bij betrekken. Die zijn er goed voor geëquipeerd om militaire acties uit te voeren. Politieke beslissingen moeten door politici worden genomen, vindt Sarkozy. Ja, en hij manifesteert zich nog steeds nadrukkelijk als het over Libië gaat. Wordt dat ook nog altijd uitgelegd als uh, ja, voor binnenlands gebruik? Dat werd steeds zo gezegd inderdaad, de afgelopen weken nadat die luchtaanvallen begonnen, uh, ruime een week geleden inderdaad. Het punt is dat er sindsdien in Frankrijk verkiezingen zijn gehouden. En daar heeft de partij van UMP, uh, de partij van Sarkozy, de UMP, fof bij verloren. Dus ja, je, je kunt ervan denken wat je wil of het voor binnenlands gebruik is geweest, die aanval op Libië. Maar als dat zo is, heeft dat in ieder geval niet het gewenste effect gehad op electoraal gebied in Frankrijk. Frank Renaud vanuit Parijs. Drugshandelaren, mensensmokkelaars en bagagedieven op heterdaad betrappen. Dat is op Schiphol een stuk makkelijker geworden door het o zo simpele camera toezicht. Sinds maart vorig jaar maakte Marichossé bij opsporingsonderzoeken gebruik van de ruim 1300 camera's die op de luchthaven hangen. Thomas, zou je eventjes met de camera's in terminal 3 vertrek kunnen kijken? Zien we twee personen bij een telefooncel, mogelijk aan het hengelen. Ja, we gaan even een kijkje nemen. Mijn naam is Ruud Arends, ik ben hoofdmeldkamer. Deze collega is nu bezig met, zoals wij dat noemen, vrije videosurveillance. En dan heeft hij de beschikking over ja, al het hele camera-arsenaal. En dan kan hij dus uh, zelf ja, de verdachte plekken opzoeken... waar mogelijk wat te halen is. Ik zie een, een joystick. Kan die dan al die camera's ook nog bedienen, ja, het systeem wat hij bedient is gekoppeld aan een, uh, aan een cameraplan. Het tikt een nummer in van een camera en uh, weet precies waar hij zit. Maar hoe weten ze nou waar ze op moeten letten? Ja, dat is de grote truc van een cameratoezicht. Het, uh, het kijken naar afwijkend gedrag. Dat is, een, uh, dat is de moeilijkste opgave. Kunt u eens even een voorbeeld laten zien? Ja, dat kan. We hebben hier een stukje opstaan van een, uh, een ribdeal. Dit is uh, aankomsthal 4. Uh, uh, u ziet daar rechts ziet u de douanendeuren. Er komt een meneer naar buiten met een, uh, met een witte jas... Die wordt uh, begroet, door, zoals achteraf blijkt, door een familielid. Nou, niks bijzonders, zou je denken? Niks bijzonders, nee. Maar wat er nu allemaal gebeurt, is niet, uh, is niet normaal. Wat gebeurt er? U ziet dat die meneer met die witte jas, die reiziger, wordt omringd door een aantal uh, ja, wat loesje figuren. Die begroeten hem niet zo vriendelijk, hè? Nee, u ziet uh, dat er onmiddellijk aan, uh, aan hem wordt getrokken. Hij uh, wordt aan andere kant op gedirigeerd als dat hij wil. Wij hebben hier een melding van gehad van een woordenwisseling, zeker vechtpartij... Daar wordt op geïnvesteerd door collega's in Burger. De twee partijen worden gescheiden. Er vindt een veiligheidsverjering plaats. En u ziet nu dat de collega's erbij verstarren. Want tijdens de veiligheidsverjering wordt een vuurwapen in de broeksband aangetroffen. Dat is een heel gevaarlijke situatie. Ja, voor ons en ook voor de overige bezoekers, reizigers op Schiphol... is dit gewoon een gevaarlijke situatie. En wat bleek dit te zijn? Nou, uiteindelijk is dit uh, afgelopen in een, uh, een heuze ripdeal. Dus deze mensen zaten allemaal achter dezelfde man aan... wilden allemaal zijn drugs hebben? Ja, de ene bende uh, had dus de informatie dat hij aan zou komen... en probeert dus zo die reiziger af te vangen... en uh, ja, mee te nemen naar een, uh, een plaats uh, ergens in Nederland... waar hij dan uh, zijn bolletjes uh, moet produceren. Nu gaat dit om zware criminaliteit... maar het grootste deel van het werk hier is de minder zware criminaliteit, hè? Ja, gelukkig dan wel, als je het zo mag zeggen. En dat uh, ja, verhoudt zich dan tot, uh, tot diefstallen, uh, zakkenrollerij, bagagediefstallen. En uh, ja, daar zijn we heel scherp op. Als hier op Schiphol uh, bepaalde plekken veel passagiers samen drommen... bijvoorbeeld s'morgens uh, bij de autoverhuurbali... waar reizigers na een lange vlucht... Ja, toch redelijk, dat uh, ja, klinkt raar, verdwaasd hun zaken doen... Uh, dan letten ze niet meer op hun spullen... maar dan uh, proberen wij dat uh, even voor hun waar te nemen. En iedereen kan in de gaten gehouden worden. Van het binnenkomen tot het wegvliegen. In principe zou dat kunnen, maar er moet er ook wel een reden toe zijn. Het afgelopen jaar heeft de marge bij zo'n 600 zaken gebruik gemaakt van de camera's. Marlijn Stoffels, dan maar kijken in de videoroom van de marge op Schiphol. Ook in Nederland is het Red Nose Day. Hier heet dat de gekste dag. Hoe het zit, hoort u zo. Wijnand Zwaan bij de ANWB. De problemen zitten vandaag op de A1 en op de A28. Wel goed nieuws voor de A59 in het zuiden van het land. Want hier was een goed deel van de spits was afgesloten bij Ter Heide... na een ongeluk met een tankwagen. Maar daar rijdt het inmiddels weer. Nog niet op de A1, van Amersfoort naar Amsterdam. Voor de afrit Soest staat 7 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Alleen de parallelbaan is beschikbaar. En er is een ongeluk gebeurd op de A28, van Amersfoort naar Utrecht. Er staat tussen Leus de zuid en de Uithof 10 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. met Lucella Carrasso en Tim Overdik. En weer heeft ING zich de woede op de hals gehaald. De bank stuurde eind vorige week een excuusbrief over het gedoe rondom de bonussen van topbestuurders. Maar die brief die ging alleen naar de 300.000 grootste klanten. Paul Snijder, goedavond. Paul, Paul Stamsnijder moet ik zeggen. goedavond. Correct. Dag, Uf. goedenavond. Van de reputatiegroep een instantie die bedrijven adviseert als het imago uh, een beetje onder druk staat. Um, de verbolgenheid bij de klanten is uh, vanwege het feit dat alleen de grootste klanten zo'n brief kregen... en de kleine klanten die moesten het, de tekst lezen op de website. Was dat knullig? Ja, dat is wel wat je een uh, volgende blunder uh, kunt noemen in de discussie rond de bonussen bij ING. Omdat het effect natuurlijk is dat men ziet... de bank die maakt een onrechte onderscheid tussen gewone en rijke klanten. En daarmee wordt ook de suggestie gewekt dat ING bang is om de rijkere klant kwijt te raken... En dat terwijl waarschijnlijk juist de gewone klant zich druk maakt om die bonusdiscussie. Ja. Dus uh, het signaal is het oude denken overheerst en uh, de bank is nog steeds een geldmachine. En toont niet het uh, leiderschap wat men verwacht. En ook niet het respect voor de kleine klant ook niet het respect voor de kleine klant. En dat is heel tragisch, want uh, als je kijkt wat er feitelijk aan de hand is, hoe goed het feitelijk beleid is, zo slecht is de communicatie bij ING. Wat heel erg jammer is door deze hele discussie, is dat wordt vergeten dat die meneer Homme daadwerkelijk wel een lintje verdient voor zijn prestaties, omdat hij de noodhulp van 10 miljard euro voor ING daadwerkelijk veilig heeft gesteld. En door die zich ook in uh, populistisch prikpraat wentelt... Um, uh, wordt de man nu volledig afgerekend op het feit dat er een bonus wordt erkend... op basis van regels die oorspronkelijk door de Tweede Kamer zijn toegekend. Ja, Jan Homme is de directeur die inderdaad om die reden... Uh, uh, de, de bonus uh, van 1,25 miljoen euro teruggaf. Het lijkt nou wel alsof, alsof ING niet, niets goeds meer kan doen. Ja, het, het vervelende is dat ze uit goede bedoelingen komen... met een, uh, een knieval, dus een brief naar uh, klanten... Uh, het effect is dat uh, het gestuntel rond de bonusdiscussie van ING dat wordt daardoor alleen maar uitvergroot. Het effect is dus eigenlijk dat door alles wat ze nu doen uh, uh, ontstaat alleen maar meer weerstand. Dat is bijzonder tragisch, uh, tenminste meer omdat hun prestaties, zoals ik net al zei, feitelijk heel erg goed zijn. Maar is die weerstand ook echt, heeft dat echt het gevolg van, van tot, tot imagoschade? Kun je echt spreken van imagoschade nu? Absoluut. De, uh, de, het, het aanzien van de banken en ING in het bijzonder is hiermee natuurlijk uh, geschaad. Uh, met name door het effect dat uh, ING zich feitelijk niet in de klant verplaatst. en zich niet ontvankelijk heeft getoond voor het sentiment in de samenleving. Want men heeft het gevoel dat ING aan het staatsinfuus ligt. en men heeft ook daarmee het uh, uh, gevoel dat ING geen bonus verdient. En dat is de tragiek. Uh, waar ING nu voor staat. En dan kan je doen wat je wil, maar alle bewegingen die ze nu maken... leiden er eigenlijk alleen maar toe dat fout op fout wordt gestapeld. Ja, dan ga ik voor het gemak maar even vanuit dat uh, uh, ING-baas Homme meeluistert uh, vanuit zijn auto. Uh, die gaat nu een gratis advies van u krijgen, Paul Stamsnijder van de Reputatiegroep. Hoe, hoe los je dit op? Nou, meneer Homme, allereerst uh, alle hulde voor uw werk. Blijf vooral zitten en doe wat u doet. Uh, maar feitelijk, de hele discussie rond bonussen uh, en banken. Uh, feitelijk is er pas um, weer enige uh, aanzien van banken op het moment dat uh, er feitelijk geen bonussen worden uitgedeeld. En dat is heel tragisch, want we leven in een uh, bijzonder onprettig. Uh, maar wat doe je concreet? Minister. Wat is concreet het advies wat je nu moet doen qua communicatie? Uithuilen, opnieuw beginnen? Het is eigenlijk uithuilen en opnieuw beginnen. en feitelijk uh, de bonusdiscussie volstrekt parkeren. Want. Uh, in de publieke opinie werkt het woord bonus als een gifpil. Uh, feitelijk uh, slaat iedereen tegenwoordig bij het beoordelen van de cijfers en de resultaten van een bank... eerst de, de paragraaf over de bonussen op. Maar, maar parkeren, parkeren dat bonusprobleem betekent dat, dat, dat, dat over een jaar dat wel weer kan gaan gebeuren? Nou, ik denk dat uh, wat deze discussie aangeeft... Kijk, de discussie over het presteren van banken wordt versnald tot krijgt de baas een bonus of niet... Uh, dus die publicitaire en die, die, die publieke opiniefactor die speelt wel degelijk een rol. Alleen de bank zal zelf op grond van uh, de zojuist afgekondigde uh, uh, uh, bankierscode uh, moeten vaststellen van hoe willen wij omgaan met ons variabel beloningsbeleid... En uh, hoe maken wij helder aan de wereld dat wij de eerste zijn voor de klant en daarna pas voor onszelf? Want het, nu is het effect andersom. En, en dat wordt natuurlijk uitvergroot door dit bonusgestumpel. En in het vervolg niet alleen denken aan de grootste klanten, maar uh, zoals een ander bedrijf ook heeft ondervonden, ook op de kleintjes letten. Paul Snijder van de, de reputatiegroep over ING. Hartelijk dank. Goedenavond. Ja, een actie voor het goede doel vandaag, de gekste dag. De bedoeling is zoveel mogelijk geld in te zamelen... voor mensen die rond de armoedegrens leven. Veel kinderen kunnen daardoor hier in Nederland... bijvoorbeeld niet op een sport. Zo ook de kinderen van Manita. Mijn dochter die wilde heel graag op dansles en mijn zoon die voetbalt al een tijdje. Maar ik heb niet echt geld over om uh, bijvoorbeeld de contributie te betalen. En gezinnen zoals deze zijn er duizenden in Nederland. Clubs als het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds helpen deze gezinnen om kinderen bijvoorbeeld te laten sporten. Maar ze hebben uiteraard geld nodig. De organisatie van de gekste dag helpt daarbij. We staan hier nu, midden op de dam. En wij gaan hier straks met vier roeiers en een stuurtje roeien. Zodra iemand geld sponsort voor het goede doel, dan geeft onze stuurman aan dat de roeiers kunnen gaan roeien. Er zijn niet alleen acties van particulieren geweest, maar er doen ook bekende Nederlanders mee. Zoals bijvoorbeeld topkok Pierre Wind. Ja, en, en zo meteen hebben we ook milking mee met uh, boterhammetjes en uh, kaasstrop met sambal. Dat is echt lekker. Volgens Monita is armoede in Nederland een verborgen probleem. Mensen denken, oh, die werkt, dus die zal echt wel genoeg geld verdienen om dat allemaal te kunnen betalen. Terwijl, er zijn gewoon heel veel mensen die van een minimuminkomen rondkomen. Die hun kinderen niet datgene kunnen bieden. Wat gewoon belangrijk is om later verder te komen in hun leven. Hoe was dat voor jou om naar die fondsen toe te stappen? Je moet toch echt je schaamte opzij zetten om zo'n aanvraag te doen. Ik merk dat heel veel mensen dan gaan aarzelen: oh, oh, dan moet ik ja moet ik echt zeggen van ik heb te weinig geld. Dat is toch wel gênant. Vooral tegenover je kinderen ook. Nu zitten ze op dansen voetballen. Daar daar zijn ze neem ik aan blij mee. Maar schamen ze zich dat ze via zo'n fonds daaraan mee kunnen doen? Nou, Gelukkig is het bij die fondsen zo geregeld dat het geld wordt direct naar de sportclub of zo uh, um, gestort. Dus het is echt niet zo dat iedereen op de sport of op de dans weet um, dat jij dat geld van dat fonds hebt gehad... in plaats van dat je, je ouders dat zelf hebben betaald. Maar dat hun moeder nu bijvoorbeeld op de radio is, daar behalen ze wel van? Uh, nou, daar balen ze wel een beetje van. Ja, dat vinden ze behoorlijk gênant. Martijn van der Zand, onze verslaggever, over de gekste dag. Een idee uh, dat is overgewaaid uit Groot-Brittannië. Daar wordt ook op ludieke en uh, komische manier geld opgehaald. Het heet daar Red Nose Day. En al decennia een fenomeen. Niet waar Arjen van der Horst Ons correspondent. Wat is er precies voor een dag? Ja, het is een dag uh, het hoogtepunt van een veel groter liefdadigheidsproject dat Comic Relief heet. Hè, een titel die al doet vermoeden dat dit het geesteskind is van mensen uit de wereld van cabaret en stand-up comedy. Ja, ontstond midden jaren 80 als een reactie op de hongersnood in Ethiopië. Wordt nu om de twee jaar gehouden. Ja, dan wordt er echt een blik popartiesten, acteurs, televisiebekendheden... politici, ja, noem maar op, opengetrokken... die allemaal optreden in het hoogtepunt van Comic Relief. En dat hoogtepunt is Red Nose Day. Een televisiemarathon die een hele avond duurt... Eh, waar elke keer miljoenen Britten naar kijken. Ja, een typische Britse combinatie van humor en zelfspot... met optredens van cabaretiers en popartiesten... gemengd dan met serieuze reportages over armoede en mensen in nood. Mensen in nood in eigen land, maar ook bijvoorbeeld uh, in uh, arme continenten zoals Afrika. Nou, de laatste keer dat dit werd gehouden was nog niet zo lang geleden, anderhalve week geleden. Wederom een groot succes. Uh, op dit moment wordt er nog steeds geld ingezameld. En de teller staat nu op een dikke 78 miljoen pond, ruim 93 miljoen euro. Ja, en dat is in het 25-jarig bestaan uh, van Red Nose Day een record. En help nog even qua geheugen, want Red Nose, Rode Neus is ook letterlijk. Hè? Mensen lopen er ook met zo'n rode neus rond. Ja, precies. Je kan uh, in winkels, op stations, metrostations... voor een pond zo'n uh, clownsneus, dat is het in feite, feite kopen. En uh, ja, al dat geld gaat naar het goede doel. En dat draagt dus bij aan ja, die miljoenen... die de afgelopen weken weer zijn ingezameld. Arjen van der Horst, vanuit Londen, de gekste dag. De Nederlandse variant dus is vanaf half negen... drie uur lang te zien op Nederland 3. Dan gaan we naar Den Haag. Defensie is druk met twee missies, natuurlijk die in Libië... maar ook zijn ze betrokken bij de missie voor Kunduz in Afghanistan. U weet wel waar GroenLinks flink over onderhandelde met het kabinet. Daar moest nog altijd een uh, belangrijke brief over komen naar de Kamer. Wilco Boom in Den Haag. Heb ik begrepen dat jij die brief net vers in je handen hebt Ja, gekregen? hij is nog warm van de printer, dus uh, verser kan het ongeveer niet. En die brief die gaat dus over de voorwaarden waaraan deze missie moet voldoen... Uh, in opdracht van de oppositie uit de Tweede Kamer. De Tweede Kamer stemde dus in met die politietrainingsmissie naar, uh, naar, naar Kunduz in Afghanistan. Maar die, de, de oppositiefracties met name die wilden niet dat dat een vechtmissie zou worden... zoals dat in Oeruzgan het geval is geweest. Dus het moest echt een civiele politietrainingsmissie worden. Nou, over de voorwaarden daarvoor moest het Nederlandse kabinet... in onder onderhandeling met de Afghaanse autoriteiten. En het kabinet schrijft nu een uh, brief naar de Tweede Kamer... Uh, waarvan de strekking eigenlijk is dat het kabinet ervan uitgaat... dat er op hoofdlijnen aan die eisen van de oppositie is voldaan. En een van die uh, eisen was dat die, dat die politieagenten die daar opgeleid gaan worden... dat die niet ingezet mogen worden voor militaire taken. Nou, Daar schrijft het kabinet bijvoorbeeld over dat de, uh, Afghaanse, uh, uh, de Afghaanse regering benadrukt... dat een scheiding tussen militaire activiteiten en civiele politieinzet geboden is... en dat de voorgenomen Nederlandse inzet dus daarbij past en zelfs zeer welkom is in, uh, in Kunduz. Nou, een ander punt is dat het kabinet ook schrijft dat het de bedoeling is... om de, de basistraining voor die politiemensen langer te maken... dan de huidige zes weken. Maar, schrijven ze dan wel bij, de termijn waarop deze verlenging... van die opleidingstijd kan worden gerealiseerd... die is nog wel afhankelijk van de ontwikkeling... van de personeelsbehoeften bij de politie. Hmm. Dus ja, um... En komt dat misschien door de kritiek die er vanuit de NAVO is gekomen? Er waren allerlei geluiden dat de NAVO zoiets had... je kan niet zomaar die missie oplengen tot, tot meer, met meer weken... Heeft dat met dit punt te maken, met deze formulering? Ik weet niet of het daarmee te maken heeft... Het is in elk geval zo dat er dus uit deze brief blijkt... dat dat voorlopig nog wel eens niet het geval zou kunnen zijn. Het langer maken van die opleiding. Terwijl GroenLinks dat wel wil. En ja, en niet alleen GroenLinks, ook de ChristenUnie, ook D66. Dus wat dat betreft is het nog even onduidelijk... of dit nu voor GroenLinks en die andere partijen ook voldoende zou zijn. Ja, zeg, en dan uh, zit de Kamer ook nog op een andere brief te wachten. Hè? De artikel 100 brief vanuit Libië... over het meedoen uh, aan het handhaven van het vliegverbod. Die brief is er nog niet. Nee, die brief is er nog niet. Uh, dat heeft vooral mee te maken dat er uh, vooral nauwkeurig moet worden geformuleerd... waar Nederland precies aan gaat meedoen. Het is dus wel de bedoeling dat Nederland gaat meehelpen... aan het handhaven van dat vliegverbod boven Libië. We doen al mee aan het handhaven van het wapenembargo... maar dat, uh, is, nog buiten het, uh, uh, dat is nog vooral boven de Middellandse Zee. Uh, dat, dat, uh, dat vliegverbod dat komt er dus bij, maar het is niet de bedoeling... dat Nederlandse vliegtuigen daar ook gaan bombarderen. Het heeft dus alles te maken met afspraken binnen de NAVO... en ook afspraken die daar morgen nog op een internationale bijeenkomst in Londen overgemaakt moeten worden. Het kabinet wilde maar één keer een, een brief overschrijven... en dat wordt dus na die top in Londen. En die brief die wordt dus nu woensdag verwacht. Ja, en heeft het ook nog te maken met uh, wel of niet bombarderen van de F-16's? Nou ja, minister Verhagen heeft uh, namens het kabinet afgelopen vrijdag uh, verklaard... dat Nederlandse uh, F-16's dat niet gaan doen... Dus, um, maar het kan best zijn dat dat in de detaillering... en in de fine-tuning van de afspraken daar ook nog een kleine rol in speelt. Wilco Boom, de brief over Kunduz is er in ieder geval. Jij gaat natuurlijk achter de fracties van GroenLinks, D66 en de ChristenUnie. Je noemde ze zelf al aan Zeker. om te horen of ze tevreden zijn. Dat hoort u later op Radio 1 vanavond, dan wel morgenochtend. En ik geef u op een brief, dit zo heet, artikel 100 schrijven over Kunduz... zal heel snel op onze website terug te lezen zijn in zijn geheel. nws.nl, daar vindt u ook alle gesprekken reportages van dit Radio 1 We zijn uh, aan het eind gekomen van deze uitzending uh, namens Lucella. Ja, goedenavond zou ik zeggen. En uh, goedenavond Peter Grijze van WNL. Goedenavond Lucella, goedenavond Tim. Hey. Hier praat ik zo meteen verder met uh, Jan Kesterjager. Minister die nu op weg is naar Schiphol voor de G20-top in China. Jawel, eindelijk mag Nederland weer meedoen. En we hebben aandacht voor de leegstand van kantoren. Hele mooie oplossingen daarvoor. Dat zo meteen bij WNL's Avondspits. Blijf luisteren, tot zo.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 Volgens het Internationaal Monetair Fonds verstoort de aftrek de huizenmarkt... doordat mensen duurdere huizen kunnen kopen. Ook lopen banken grote risico's door de hoge gezamenlijke hypotheekschuld, al dus het IMF. De boekhandelaren hebben in de boekenweek 10% minder verkocht dan vorig jaar. De boekenweek, die gisteren werd afgesloten, vormt voor de boekhandelaren de belangrijkste periode van het jaar. De boekwinkels leiden onder concurrentie van internetwinkels en onder de economische recessie. En de marie zegt dat er 4 miljoen euro is bespaard aan asielprocedurekosten... door het camerasysteem op Schiphol. Daar hangen 1350 camera's die van alles registreren. Ook bijvoorbeeld vanuit welk land een asielzoeker op Schiphol arriveert. Of hoe hij zijn paspoort wegmaakt. En tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gert Hiemstra. Vanavond verdwijnt de meeste bewolking en vannacht is het grotendeels onbewolkt.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 En woensdag komt vanuit het zuidwesten opnieuw een zwak front dichterbij. Dat levert woensdagavond mogelijk wat regen op, maar het voert ook zachtere lucht naar ons land. Donderdag kan er ook af en toe nog wat regen vallen, maar daarna klaart het ook meer en meer op. En ook de nachten die worden zachter. Vriezen doet het niet meer en aan het, aan het eind van de week hebben we temperaturen overdag van 15 tot 20 graden. ANW, ah, nee, verkeersinformatie. De avondspits is op de meeste plaatsen voorbij. Een paar uitzonderingen. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... staat al file tussen de afrit Bunschoten en de afrit Soest 7 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is weer vrij. Omdat de weg een tijd lang dicht is geweest... is het nog wel drukker om de, op de omrijroute de A28 van Amersfoort naar Utrecht... daar staat bij Soesterberg 5 kilometer. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat nog een lange file... tussen Roelwaarensveen en nogmaals 7 kilometer. En de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Henneke Ambacht en Papendrecht, 5 kilometer. Dit is Radio 1, WNL, avondspits, Petra Grijzen. Lege kantoorpanden. Hoe kom je er vanaf? En iedereen die een beetje meetelt in de wereld, ondergaat een stresstest. Goedenavond en welkom bij WNL's avondspits. In de auto op weg naar het vliegtuig zit op dit moment minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Ook u een goedenavond. Ook oh, goedenavond. Ja, gedag. U mag weer aanschuiven bij een grote G20-conferentie in China. Gefeliciteerd. Ja, dank u wel. <laughs> Hoe heeft u dat gedaan? Nou, ik denk dat onze uh, inhoudelijke inbreng, want dit is echt een inhoudelijke conferentie, uh, waar de ministers van Financiën van de grote landen allemaal aanwezig ook zijn. Um, en het gaat ook echt ergens over, over de financiële architectuur, ontwikkelingen in de eurozone, IMF-hervormingen, dus van het Internationaal Monetair Fonds. En ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk om over die toekomstige... Monetaire en financiële architectuur ook betrokken te zijn, want wij zijn ook qua financiële sector een groot land in de wereld. Daar gaan we straks verder over praten. Eerst even graag kort een reactie op het rapport van het Internationaal Monetair Fonds dat vandaag is gepresenteerd. Daarin staat dat de hypotheekrenteaftrek de huizenmarkt verstoort. Risico voor banken is veel te groot. Wat doet u met die kritiek? Nou, in de hoofdlijnen uh, steun ik het IMF-rapport. Ik vind het ook heel goed dat het IMF nog eens even heel duidelijk aangeeft dat Nederland goed op weg is met het bezuinigingspakket dat er is. Dus met het op orde brengen van de overheidsfinanciën en 18 miljard euro bezuinigingen. En wat doet u um, met de hypotheekrenteaftrek als de hypotheek, en de kritiek daarop? Het gaat om de hypotheekrenteaftrek is het zo dat uh, het IMF al heel lang, zo'n 10, 15 jaar al, dezelfde boodschap uh, heeft. Dus dat is op zich heel begrijpelijk dat ze dat zeggen. Wij vinden het uh, nu echt niet de tijd om onrust op de woningmarkt uh, te zaaien. Het IMF zegt, ja, dat is voor de langere termijn. Dus voor de langere termijn zou je dat kunnen doen. Maar wij zien daar ook al nadelen in vanwege juist de gewenste rust op de markt. Ja, maar met die rust komt de huismarkt nu ook niet op gang. Nou, wij hopen, we zien, we, zien, we zien enig herstel. Het is nog een beetje te vroeg, hè. Eetwalen maakt geen zomer. Maar de laatste twee maanden uh, lijken op enig herstel in de woningmarkt te duiden. Maar goed, we moeten dat natuurlijk zien. Maar in ieder geval nu een discussie beginnen over de hypotheekrenteaftrek, helpt niet bij het herstel van die woningmarkt. In Nederland vindt de vereniging Eigen Huis zelfs dat er iets moet veranderen... Hè? als het gaat om de hypotheekrenteaftrek, ook de NVM, dat is de makelaarsvereniging... die wil dat er met verschillende partijen over wordt gesproken. Zijn die tot het eind van deze regeerperiode aan het verkeerde adres bij dit kabinet? Nou, wij, wij zoeken met name, het, uh, als het gaat om hypotheken, zoeken wij het wel in het tegengaan van overcreditering. Dus van mensen die met te hoge restschulden de dupe worden van te hoge hypotheken. Maar dit dat gaat over de als... hypothekenrenteaftrek. Daar heb nee, ik het over. Nee, maar daar zegt het IMF ook van dat ze dat goed vinden. Dus dat gaat over de, wel degelijk ook over hypotheken en om de excessen die er soms zijn om die te bestrijden. Maar meneer maar de, de Jager, dat is niet mijn vraag. Aftrek zelf... De ja, vraag hypotheker... is: zijn deze partijen, NVM en VEH, tot het eind van deze regeerperiode aan het verkeerde adres bij dit kabinet als het gaat om het praten, veranderen van de hypotheekrenteaftrek? Nou, de... Ja of nee? Waar het om, nee, kijk, waar het om gaat, uh, daar kan ik niet zien wat hij zegt dat die twee uh, zo voorstander van zijn. Zij willen natuurlijk liever. Ook niet dat die betrekkende aftrek wordt afgeschaft. Ze zeggen alleen, geef ons zekerheid op de langere termijn. Nee, ze zeggen we willen erover die... praten. We willen niet dat ja, we het afschaffen, of... maar we willen erover praten. We moeten met ja. een plan komen, want zo werkt het ook niet. En dan nogmaals mijn vraag, zijn die tot het eind van deze regeerperiode aan het verkeerde adres bij dit kabinet? Om Die twee zijn niet aan het verkeerde adres bij het kabinet. Om gewoon over de toekomst van de woningbouw en een woning en ook de gewenste rust die we daarin willen aanbrengen, te praten. Maar dit kabinet wil rust op het gebied van de hypotheekrente aftrekken. En daarom hebben we ook gezegd, we doen dat nu niet. We beëindigen of we schrappen nu niet die hypotheekrente aftrek. Goed, meneer de Jager, we gaan het hebben over waar we u eigenlijk over bellen. Die conferentie in China natuurlijk, waar u naartoe gaat. Want uh, u zegt, uh, dat is een belangrijke conferentie. Dan gaan we praten over de financiële toekomst, ook eigenlijk van de hele wereld. De rol van het IMF staat ook centraal. Want het thema van de bijeenkomst is de hervorming van het internationaal monetair stelsel. Wat betekent dat concreet? Nou, dat betekent een aantal dingen. Allereerst: het IMF is een uh, organisatie die enige jaren geleden nog enorm onder vuur lag omdat velen het uh, voorbestaan betwijfelden. Nou ja, we hebben gezien juist door de financiële crisis dat het IMF aan belang enorm heeft gewonnen. En het ook ontzettend belangrijk is dat er zo'n organisatie is die het monetaire stelsel in de wereld, als er hier en daar zo nu en dan een crisis is, die dat kan ondersteunen. Alleen het is wel zo dat het IMF is 1944 opgericht en veel van wat het toen was, hè, toen de wereld er toen uitzag, die zie je nog steeds terug in het IMF. Dus een beetje meer inspraak van landen zoals China. Het is ook niet voor niks dat Frankrijk, is nu voorzitter van de G20, heeft expres gezegd, we houden het niet in Frankrijk, maar in China, om ook te laten zien dat zo'n land ook belangrijk is en ook meer betrokken moet worden bij het IMF. En daar is een van de redenen waar we over spreken, naast natuurlijk ook genoodzakelijke noodzakelijke preventie hè, om crisis te voorkomen, naast uh, uitbreiding van de mogelijkheden van het IMF om crisis tegemoet te gaan en te bestrijden, dat zijn een beetje de onderwerpen. Ja, en dan uh, moet de IMF, het IMF krijgt dan een grotere rol, moeten landen ook naar luisteren, maar uh, als u dan niet eens naar het advies van het IMF luistert als het gaat over de hypotheekrenteaftrek waarom zouden andere landen dat dan wel doen? Het, het, dat advies, zoals u nu zegt, is maar heel klein, is niet echt gezegd van dat is dat moet je veranderen. Dat zegt het IMF niet <lacht> aan uh, Nederland. Dat doen ze soms wel bij bijvoorbeeld als het gaat om begrotingen of bezuinigingen. Maar daar steunt juist het IMF de Nederlandse aanpak. Ja. Dus het hangt een beetje af. Je moet wel dat het advies is geheel goed lezen. En dan is dat één zinnetje of één paragraaf uit het advies. En het is niet zo dat ze zeggen van je moet het nu per se doen. Ze zeggen echt van een soort lange termijn doorkijk. Ja, nou, maar, ik, ik, snap, wij, wij, ik snap uw punt wel meneer De maar mijn vraag is natuurlijk eigenlijk, hoe krijg je al die landen uh, uh, in eenzelfde richting? Hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Want dat is natuurlijk ja, ontzettend moeilijk. Ja, dat is heel erg lastig. Uh, juist ook uh, uh, in, in de hele verschillende soorten landen. China die uh, nog een munt heeft die niet echt vrij verhandelbaar is. Die enorm veel exporteert. En, en bijvoorbeeld een land als Amerika wat juist te veel importeert en te weinig exporteert. Uh, we hebben die, land, die problemen al in Europa. Laat staan dat ze moeilijk zijn in de wereld om op te lossen. We noemen dat de onevenwichtigheden. Hè? Dus landen die langdurig te veel importeren en te weinig exporteren, creëren onrust en instabiliteit op de markt. Nou, dat is inderdaad heel moeilijk om de afspraak over te maken. Maar we zullen daar wel dat soort onderwerpen op de agenda zetten, ook deze week. En, en, en toch proberen elkaar met stapjes tegelijkertijd, niet met 7 mijls sprongen... maar wel met stapjes zullen we elkaar naderen. En we hebben ook al veel bereikt op dat terrein. En dan hoop ik dat we u aan het einde van de week nog even spreken om te vragen hoe het is geweest. Prima, ja. Is Dank u wel. Minister van Financiën, Jan Kees de Jager. Ja, even surfen op internet. Daarvoor heb je een browser nodig. Welke is de beste en welke moet je absoluut niet gebruiken? Straks het antwoord hier bij WNL. Eerst de beurs, de nucleaire crisis in Japan, crisis in het Midden-Oosten... verdwijnen misschien wat naar de achtergrond in het nieuws. Die andere crisis die stond weer vol in de schijnwerpers vandaag. Want Ierland wil obligatiehouders van Ierse banken... meelaten betalen aan de crisis. En Portugal wordt waarschijnlijk weer lager beoordeeld... door een belangrijke kredietbeoordeler. Maar daarvan raakten beleggers niet totaal in paniek. Ajax sloot op 364 punten, half procentje lager... in vergelijking met de slotstand van vrijdag. Simon Wiersma, ING... Goedenavond. Goedenavond. Hoe kan dat? Nou, dat heeft denk ik te maken met toch wat cijfers uit Amerika. Allereerst vrijdag de groeicijfers over het vierde kwartaal uh, die wat meevielen, die wat naar boven, bij, uh, naar boven waren bijgesteld. En vooral veroorzaakt door wat, uh, wat aangetrokken consumentenbestedingen. En dat zag je vandaag ook terug in de cijfers. Uh, personal spending, een cijfer wat, uh, wat de uitgavenpatroon van de Amerika uh, vertegenwoordigt, dat steeg iets meer in de maand februari ten opzichte van, uh, van januari. Dus in, Ameri in Amerika Sorry. gaat het eigenlijk weer goed. De consumenten krijgen er weer wat meer vertrouwen in. Dat is wat Amerika al heel lang wil natuurlijk. Dat de consumenten het stokje gaan overnemen van de staatssteun die er her en der wordt gegeven. Gaat dat ook gebeuren, denk je? Hoe bedoel je? Dat de Amerikaanse consument het overneemt? Ja. Nou ja, daar lijkt het wel op. Je ziet in ieder geval dat die, dat die arbeidsmarkt wat herstelt. En je ziet nu ook dat het uitgavenpatroon wat verbetert. Je ziet ook dat... De 77 met de spaarratio van de Amerikaanse consument wat afneemt. Mensen gaan wat meer uitgeven. En uh, dat zie je terug in de cijfers. En dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want de Amerikaanse consument. die vertegenwoordigt ongeveer 70% van het nationaal inkomen. Dus het is ontzettend belangrijk dat zij weer uh, vertrouwen krijgen. Dankjewel. Simon Weersma van ING. De veehouderij in ons land ondergaat binnenkort. Dat is ook op Twitter te volgen. Het WNL. En de vraag is dan. Met welke browser doe je dat? Want nooit eerder was de strijd om de internetgebruiker zo hevig als nu. U kent ze wel, Internet Explorer. Firefox, Opera, Safari en Chrome. Bij mij is WNL's internetgroep Danny Mekic. Welkom, Danny. Goedenavond, Petra. Ja, waar merk je dat aan? Dat browsers jou zo graag willen hebben. Je merkt het vooral op het moment dat je browser je vertelt... dat er een nieuwe versie beschikbaar is gekomen. Dus dan krijg je een melding van let op. Er is een update beschikbaar. Klik hier om hem te installeren. En ja, ik moet zeggen dat de laatste nieuwe versies... die geïntroduceerd zijn door hè, de browsers die je net opnoemde... daar zitten hele grote veranderingen in. Terwijl de afgelopen jaren hebben we met name... Steeds hele kleine wijzigingen in de nieuwe versies teruggevonden. En dat je dus nu ziet dat er steeds grotere wijzigingen plaatsvinden... daar kun je het afleiden als gebruiker van... hé, hey, er zijn veranderingen gaande en dat komt omdat ze dus vechten... om het behouden en het winnen van die gebruiker. En op welke punten concurreren ze vooral? Is dat veiligheid, snelheid... Nou, het leuke is dat het wel dat het eigenlijk eens per twee jaar lijkt te veranderen. We hebben nu jarenlang een soort van gevecht over, gezien over de browser die het meest veilig is en wat technieken betreft de meeste technieken ondersteunt. Dus dat de websites er het mooist uit kunnen zien en dat er allemaal ingewikkelde dingen kunnen gebeuren. Dat je, je muis, dat je als je ergens overheen gaat, dat het dan beweegt bijvoorbeeld. Dat hebben we jarenlang gehad eigenlijk, daar werd om gevochten. En je ziet dat eigenlijk sinds de komst van de browser van Google, Chrome, dat is een ontsnapping. Ontzettend snelle browser. Die laat in één keer staat die op je scherm. En je kunt heel snel internetsites bezoeken. Dat eigenlijk sindsdien de discussie en uh, dat ook de wedstrijd gaat om wie de snelste browser kan introduceren. Ja, nou, dan wil ik straks horen welke dat is. Maar eerst, waar verdienen die browsers eigenlijk hun geld mee? Nou, wat veel mensen niet weten, is: he, je hebt in browsers een klein zoekvakje. Je kunt dus daar een zoekterm in toetsen. En dan word je naar bijvoorbeeld Google geleid om uh, ja, daar te vinden waar je naar nou op zoek bent. Die browsers hebben de mogelijkheid om zich bij Google aan te sluiten. En krijgen we vervolgens een deel van de advertentieinkomsten... die uh, ja, Google weer binnenkrijgt door die zoekopdracht. Op het moment dat je dus op een advertentie klikt op Google... als je daar terecht bent gekomen via het zoekvakje van je browser... dan wordt daar een klein deel aan afgedragen. Nou, en verder zie je dat de ontwikkelaars van die pakketten... dat zijn of commerciële bedrijven die er belang bij hebben... om via zo'n browser naamsbekendheid te genereren. En dat levert natuurlijk geld op. Of het zijn stichtingen die zo'n browser ontwikkelen... en die ontvangen donaties van bedrijven die graag willen dat hè, de browsermarkt zich verder ontwikkelt... zodat die bedrijven hun producten bijvoorbeeld weer aan die browser kunnen koppelen. Ja, want dat is wel interessant dat er ook stichtingen tussen zitten. Dat wist ik niet. Ja, Mozilla, de Mozilla Foundation, dat is de ontwikkelaar van, van Firefox. Dat is een stichting. Ze hebben ook een commerciële tak, maar ze hebben dus ook een stichting. En ja, daar vindt voornamelijk innovatie plaats. En het is natuurlijk belangrijk dat dat, dat mogelijk blijft. Dus dat ook als je niet een heel erg groot commercieel bedrijf bent... dat je als browser je voordeel en je voorsprong kunt behouden. En dat is de reden waarom ze er dus een stichting naast hebben opgezet waar dus wat meer innovatie plaats kan vinden en waar ze dus ook makkelijker donaties kunnen ontvangen uit het bedrijfsleven. Welke is het snelst? Ja, ik moet heel eerlijk zeggen. We hebben dus net de nieuwe Firefox gezien. En ik heb nog geen benchmark een test kunnen doen met dus de nieuwste browsers. Maar ik kan wel zeggen als tip uh, voor de luisteraars. Installeer de nieuwe Firefox. Dat is dus, uh, die is dus net uitgebracht. Die is vliegensvlug, bevat de nieuwste technieken en ziet er ook nog eens prachtig uit. En is die veilig? En hij is veilig. Ja? Ja, absoluut. Er zit ook een manier in om te zeggen van nou, ik ga nu iets op internet opzoeken. En ik wil dat daar geen, uh, uh, geen restanten van overblijven op mijn computer. Dus als je een keer een pagina wilt bezoeken en wilt dat niemand kan zien dat je dat gedaan hebt op jouw computer, dan kun je die functie activeren. En daarnaast heb je natuurlijk allerlei instellingen over cookies en privacy. Het zit er allemaal in. Dankjewel Danny Mekic. En geen aandelen in Firefox, toch? Nee, absoluut niet. De veehouderij in ons land ondergaat binnenkort een stresstest. Zij ook al, zonder stresstesten hoor je er eigenlijk ook niet meer bij. Dat zometeen. Eerst gaan we naar de leegstand. Want in Amsterdam mag je straks alleen nog iets bouwen, iets nieuws. als je iets ouds dat leeg staat, sloopt. Dat is althans het plan van burgemeester Eberhard van der Laan. Poging om van die verschrikkelijke lege kantoren af te komen. Want maar liefst 17% van de kantoorpanden in Amsterdam staat op dit moment leeg. En dat geldt volgens mij voor meeste steden, toch, Rudy Strooy? Ja, ja. Dat Amsterdam doet het geen eens zo slecht. Doet het niet eens zo slecht. Wat is de ergste stad? Hoe Rotterdam doet het slecht. Uh, je hebt met name ook de periferie, he. Limburg, Groningen hebben het moeilijk. Genoeg te doen in ieder geval op dat vlak. Want Goeien. u bent uh, oud-projectontwikkelaar van een van de grootste projectontwikkelaars van dit land. En lid van een adviescommissie die binnenkort een plan presenteert om leegstand in de regio Amsterdam uh, tegen te gaan. Wat vindt u van dit idee van Eberhard van Laan? Nou, ik begrijp wel wat hij wil... De grote uitdrukking, Het grote punt van dit, van dit moment is... we moeten er gewoon vanaf, er is te veel, er zijn te veel kantoren... dus om er nou weer nieuw bij te bouwen, dat kun je thuis niet uitleggen. Ik denk niet dat het kan, want er zijn gewoon bestemmingsplannen gemaakt... waarin dat vast ligt, dus iemand die een stukje grond heeft... en daar staat op het bestemmingsplan, je mag bouwen... die gaat bouwen als er een klant langskomt. Dus ik denk niet dat het een goede oplossing nee. is. En bovendien, de panden die leeg komen te staan, die worden wat waard... Nou, dus dat is misschien ook probleem als je, als je nu gaat roepen dat je oude panden moet gaan inkopen... Want om, om, om nieuwe te kunnen bouwen... dan denken die mensen die die oude panden, die leegstaan... die denken natuurlijk mooi. De prijs gaat nu omhoog en dan beloon je eigenlijk uh, leegstand. En dat is niet goed voor de nieuwbouw? Dat is niet goed. Of, dat is helemaal niet goed voor de markt. Nee. Nee. nee, want waarom niet? Waarom is dat niet goed? Nou, kijk, het grote probleem op dit moment is dat door die leegstand daalt... De kwaliteit van het aanbod. Niemand investeert meer in leegstand. Dus uh, als, als er te weinig geld als die panden te weinig geld opbrengen, wordt er niet aan verduurzaming gedaan, wordt niet aan verbetering gedaan. Dus je ziet de hele kwaliteit van de, van de kantoren en de bedrijventerreinen overigens in deze regio zakken. En dat is heel slecht voor het economisch klimaat hier. Ja, ja. Er komen dus minder bedrijven naar deze regio als het er niet goed bij staat. En dit gaan, gaat dan over Amsterdam. Maar iedereen kent het wel. De kantoorpanden die langs de snelwegen staan. Uh, kent het wel aan de randen van de stad. Werkt er misschien zelf in. Volgeplakt met de tekst te huur. Ja. En wat zie je dan? Daarnaast een bouwput waaruit weer zo'n lelijke toren ja. kan uh, herreizen. En dan vraag je je af, hoe kan dat? Ja, dat is, dat is boeiend. Dat is hoe dat gaat. Nou, in de eerste plaats moet je wel beseffen dat bij veel projecten... die lopen al heel lang, hè... Een kantoortje stap je niet zomaar uit de grond. Het zijn vaak processen van 7 tot 10 jaar. Dus het besluit om het te gaan bouwen is vaak heel erg in het verleden genomen. Maar dat neemt niet weg dat je ook kan besluiten om het maar niet te gaan bouwen. En blijkbaar is die, functioneert die markt zo intransparant... dat het heel moeilijk is om een vergelijking te maken. Dus als je op zoek bent naar een pand... kan je toch nog steeds verleid worden voor nieuwbouw. Hoe gaat dat? Nou ja, je hebt makelaars die heel erg hun best doen. En er zijn, natuurlijk, er zijn ook goede redenen om naar nieuwbouw te gaan. Hè? Dus uh, bijvoorbeeld maar wat als je heel erg duurzaam. Nou, eerst even. De, de, duurzaam is, uh, is natuurlijk een heel belangrijk begrip. De bedrijven willen graag duurzaam zijn. Nou, het aanbod in Nederland is niet heel erg duurzaam. Dus er zijn uitzonderingen waarin nieuwbouw echt wel een oplossing biedt. Ja, en aan de andere kant heb je gewoon mensen die natuurlijk altijd graag uh, willen bouwen. Daar verdien je geld aan. Ja, en die. Maar wat is dan het verhaal van de makelaar die, die het niet transparant maakt? Nou, het is niet alleen een makelaar. Ik denk dat de hele branche wel gekenmerkt wordt hè, door uh, weinig transparantie. Dus als je nou eens naar een, er is geen website waarin je als je als je iets zoekt, even een makkelijk overzicht krijgt. van wat is nou het aanbod in deze regio? Die Vind is er. Dat? Ja, die is er, maar dat is dat is allemaal een beetje transparant. En bovendien als niet, niet echt transparant. En, uh, en dan krijg je ook nog eens een keer alleen mensen die je gaan nabellen. Terwijl je gewoon een beetje aan het rondkijken bent. Dus nee, we hebben echt wel een transparantieprobleem. Het ja, nou, is moeilijk te vergelijken. Realiteit is uh, nog steeds dat er veel leeg staat. Wij zitten vlak bij Amsterdam Sloten Dijk. Als je hier werkt, zoals wij, dan denk je, erger kan niet. Alhoewel, kan het erger? Nou, dit is heel erg, dit gebouw. Dat is van nou, goed, dan hebben we het over dit gebouw, de, de omgeving is ook ja, niet die is echt... Ook, die is uh, ook, uh, Sloterdijk is ook niet... een. De, en dat, weet je, dat is al jarenlang geleden eigenlijk ontstaan. Dat he, het heeft eigenlijk nooit gedeugd. Dus dat is wel een probleem van deze, van deze streek. Nou ja, dan is de vraag des te belangrijker. Wat moet je ermee? Er moet gesloopt worden. Er moet panden uit de markt worden gehaald. Er zijn panden die gewoon niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. En dat, dat moet deels gewoon door de markt gebeuren. Dat gaat ook gebeuren. En deels moet je actief handelen. En dat Deels betekent moet je act actief handelen? Bijvoorbeeld uh, ruilverkaveling is een van de oplossingen die wij zien. Is dat je gewoon met z'n allen zegt in een gebied... laten we nou alle problemen bij elkaar in één mandje gooien... opnieuw verdelen. En dan zal er misschien één of twee panden echt moeten worden afgebroken. Maar dan verdeel je het over meerdere eigenaren... in plaats van dat één eigenaar het hele probleem draagt. Dus een voorbeeld hier. Uh, vijf panden die we nou zo'n uh, beetje bijna kunnen zien hier. Ja, daar ga, daar in plaats van uh, in vijf panden 20% leegstand... kun je veel, veel beter vier panden vol hebben en één pand leeg. En dat lege pand dat breken je dan af en daar betalen we allemaal aan mee. Wat ook kan, is leegstaande kantoren opfrissen... zoals vastgoedbedrijven als Het Nieuwe Kantoor dat doen in Amsterdam-Zuidoost. Nl's Wiegerhemmer. Nou, de bouwvakkers gaan weer terug naar Almelo, zie ja, ik staan. Ja, Lange reis. Ja, no, valt mee. Maar uh, stevige klust in dit pand, want dit, moet, uh, ja, dit krijgt een behoorlijke opknapbeurt... en daar bent u eigenlijk uh, mede verantwoordelijk voor... Uh, hoe, is, hoe ziet het er binnenuit straks? Nou, dat wordt wel mooi. Ja? Allerlei kleuren. Vandaag hebben we het plafond gespoten. Dus de, de vierde, vijfde is helemaal klaar, het plafond. En de derde is uh, een gedeelte. Wat moest er dan gebeuren dan, aan het plafond? Ja, alles, uh, alle haken en ogen eruit slijpen. En uh, kleine reparaties. En dan moet het uh, een, uh, een industrielook worden. Dus dat is gewoon net een industrie uh, betonnen plafond. En dat wordt gespoten. Want dat vindt men mooi. Dat vindt men tegen Want dat is hip. Ja, ja, ja, ja dat is hip ja. Heel <laughs> veel ja. succes en een goede terugreis. Ja, is goed, bedankt. Ja, de bouwvakkers schaven het al aan. Er moet nog veel gebeuren. Uh, en dat weet ook uh, deze man naast me, Erik Beekman van Kantoor Planner. Uh, hoe gaat dit er straks uitzien? Uh, het gebouw uh, is zoals je ziet nu helemaal leeg. Gaan we ook horen, want het begint te gammen. Hier beneden waar we nu staan, hier, dit wordt de entree van het gebouw. Uh, daarin uh, wordt een, een woonkeuken, een horeca gedeelte gerealiseerd. Een aantal uh, gemeenschappelijke vergaderruimtes. Helemaal gestript dit, hè, zoals dat dan heet. Helemaal leeg, helemaal leeg, ja. Inmiddels zijn de eerste huurders daar. Maar al voordat dat zover was, hebben we gezegd... wij gaan iets bouwen waarin het nieuwe werken een plek krijgt. En het nieuwe werken houdt in, in onze optiek... je moet hier voor een dag per maand terecht kunnen... maar je moet hier ook gewoon conventioneel de hele maand kunnen zitten. Thomas Zwart, jij werkt voor het nieuwe kantoor. Die klinkt als flexibiliteit. 100%. En dat is ook waar we in geloven. Het pand van de toekomst uh, zal wat ons betreft bestaan... uit 50% conventionele huur en 50% ja, heel erg divers gebruik. En daar zit flexibiliteit natuurlijk in. Maar het nieuwe werken, dat betekent ook steeds meer thuiswerken. Dus steeds minder behoefte ook aan kantoorruimte, toch? Ja, maar de simpele conclusie is ook dat we minder meters nodig hebben. Alleen als er meters nodig zijn, dan moeten ze effectief benut worden. De toekomst draait om, hoe kan ik zoveel mogelijk werk leveren? Nou, dat zal een deel thuis zijn, maar dat is ook een deel op plekken waar je mensen kan treffen. Als je elke keer in de auto moet stappen om 100 man te zien. Maar hier kunnen 100 mensen van verschillende bedrijven elkaar ontmoeten en heel hard werken. Nieuw werk is onder andere thuiswerken, maar mensen willen niet in een sociaal isolement raken en alleen maar thuiswerken. ...zien ook de toegevoegde waarde van elkaar hier treffen. Klinkt een beetje als carpoolen. Uh, zo zou je het kunnen zien. We zijn wel bezig met uh, vernieuwende manieren om online via uh, sociale media onder andere mensen ook samen te brengen. Mensen elkaar te laten weten wat ze die dag, die week, die maand gaan doen. En waar ze dat willen gaan doen. Zodat andere mensen daarbij in kunnen spelen. Uh, en op die manier het idee achter het gebouw te versterken. Maar tegelijkertijd, ik bedoel, ik zei het net al, 7 miljoen vierkante meter staat er leeg. Dat is natuurlijk één groot drama. Moet er ook gewoon veel gesloopt worden? Mm, ja, ik, ik roep altijd heel erg hard van 1 derde moet plat. En uh, uh, dat heeft simpelweg te maken omdat er gewoon te veel staat. Betekent het dan dat er in het verleden, of tot dan nu, uh, ruksigloos uh, nieuw is gebouwd? Nou ja, ik kijk om je heen en trek een conclusie. Erik Beekman nog even over die leegstand. Uh, dit wordt straks waarschijnlijk heel erg mooi. Maar hebben die uh, huurders dan ook last van het feit dat dat daar leeg staat? Ik zie daar nog een bordje te huren en daar nog een bordje te huren. Niet echt een aantrekkelijke plek, toch? Nou, we zijn hier wel bezig met uh, uh, om de tafel te zitten met de eigenaren van andere gebouwen. Dat zou wel moeten, zo, ja. Ja, ja. Dus er zijn ook plannen, ook met de gemeente overigens, inmiddels, uh, om, om ook al te kijken om de hele... Uh, ...middenstuk wat aan te pakken... Hè, om, het, ...om het allemaal wat meer op te laten bloeien. Maar inderdaad, ook met de andere eigenaar... ...om te zorgen dat er niet straks één lelijke eend in de buiten zit... ...die daar, daar niet mooi is gemaakt, zeg maar. Ja. Ja, bij mij nog steeds Rudy Schroenig, oud uh, projectontwikkelaar. Dat is inderdaad het probleem. Hè? Bij dat, op dat soort gebieden, in dat soort gebieden... op dat soort plekken, er weer alleen maar komen als je naar de bouwmarkt moet. En voor de rest wil je er echt ver van weg blijven. Want nee. alles staat leeg. Is dit een oplossing? Het is een, de, een oplossing voor een heel klein deel van de markt. Er zijn mensen die dat prettig vinden... en ook die omgeving nog wel weten te waarderen. Maar dat is niet de structurele oplossing. Nee, U bent bezig met dat advies... In die adviescommissie, die erover nadenkt ja. hoe je het leegstand moet aanpakken, wanneer komt het? Nou, vanavond gaan we het proberen af te maken. Krijgen de komende ze? week gaan we eraan doorwerken. Uh, gaan we de, de, de lokale overheden hier vertellen hoe ze ermee verder moeten. En hier alvast dus een voorproefje. Ja. En morgen ook bij ochtendspits ja. op Nederland 1 van 7 tot 9. Dankjewel. Ruud Stroonk. Ja, als het nou gaat om een bank of een kerncentrale of onze veehouderij... ze hebben allemaal één overeenkomst en dat is de stresstest. Nooit eerder gehoord van het woord en nu kom je het overal tegen. Ludo Permentier, u bent van de Nederlandse TaalUnie. Goedenavond. Goedenavond. Modewoord of kandidaat voor de, voor de dikke Dalen? Allebei, zou ik zeggen. Ja? ja, het is een woord dat enorm in de media is op dit ogenblik. En bij Vandalen houden ze dat flink in de gaten. En op zijn minst komt dat dan in het jaarboek dat ze elk jaar samenstellen. En waarin zo'n ruim 3000 woorden zitten die in de loop van een jaar niet alleen gemaakt zijn, maar ook heel vaak gebruikt zijn. En die dus een soort beeld geven van het jaar. Een heleboel van die woorden zullen daarna weer verdwenen zijn, dat, dat klopt. Maar uh, stresstest in de zin van die nucleaire kerncentrales is uitproberen. Dat lijkt mij een blijvertje te zijn. Tenminste, ik hoop dat ze het blijven doen, dat testen. Ja, want in de, in de loop der tijd krijgt zo'n woord uh, eigenlijk een nieuwe betekenis. Hè? Eerst was het alleen een financiële betekenis, nu is het al breder, zijn er meer voorbeelden van? Ja, het is, uh, uh, je, je moet beginnen met het woord stress. Het woord stress heeft een uh, betekenis die eerst, eerst was dat een, puur een wetenschappelijke term, in 1936 gelanceerd door een uh, Can Can Canadese arts, Silai. Uh, en die uh, gebruikte dat woord om aan te geven dat als je mensen of dieren onder een bepaalde druk zet die ze niet uh, goed aankunnen... dat ze daar dan psychisch of lichamelijk op reageren. En dan maar en. testen hoe hoog die druk kan worden? Ja, maar daar zijn ze pas veel later aan begonnen. Maar toch kansmaker voor woord van het jaar, wat u betreft? Ja, dat, dat twijfel ik niet aan. Dat, of, of het moest de millisievert zijn. Oh, dat kan ook nog. Ja, ja. Nee, die houden er ook nog in. En daar ben je ja, ook nog een wel een keer over. zijn een van die nieuwe woorden. Want er zijn er nog die, een hele hoop van. Die, ja, Japanse toestanden naar boven gekomen. Ik hoor het al, we hebben nog genoeg te bespreken. Ja. Dus tot dan in ieder geval. En bedankt voor nu, Ludo ja, Permentier van gedaan. de Nederlandse Taal-Unie. En zometeen op deze zender Kunststof. Morgenochtend weer ochtendspits op Nederland 1. En uh, daarin een Skype-gesprek met minister Bleker... die op handelsmissie is in Vietnam. Morgenavond WNL weer met Avondspits op Radio 1. Wat ons betreft tot dan en tot die tijd op internet via avondspits.nfm. Dag. Voor wakker Nederland. Omroep WNL.